7 uur, het NOS Journaal, Ewout de Jong. De bouwvakker die bij het ongeluk in het Twente-stadion is omgekomen, is een man van 31 uit Nijverdal. Van de 15 gewonden is nog één slachtoffer in kritieke toestand. Dat zei burgemeester Den Oudsten van Enschede op een persconferentie. Alle slachtoffers zijn van Nederlandse afkomst. De rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden aan het stadion de Grolsvesten het dak van een van de tribunes in. De oorzaak wordt onderzocht door onder meer de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de arbeidsinspectie, zei Den Oudste. Uh, ook het Openbaar Ministerie. Uh, heeft uh, een team samengesteld om uh, uitgebreid en grondig sporenonderzoek te doen. Dat is ook gebruikelijk dat het Openbaar Ministerie dat doet... omdat uh, het gaat hier om een ongeval waarbij ook een dodelijk slachtoffer is gevallen. Ook heeft het ongeluk grote gevolgen voor de voetbalclub, zei voorzitter Munsterman. Het is voor ons uh, ook onmogelijk om ons trainingskamp in Zeeland voor te zetten... Dat zult u begrijpen, zoals wij de wedstrijd aanstaande, aanstaande zaterdag tegen de Zeeuwse selectie ook niet kunnen spelen. Op een dag van 7 juli zal ook niet plaatsvinden. En eh, ook de evenementen zullen in ons stadion zullen tot na de orde eh, niet eh, doorgaan. Het omstreden Britse schandaalblad News of the World verschijnt zondag voor het laatst. De krant verschijnt dan zonder advertenties en de opbrengst van de editie gaat naar een goed doel. Of de krant helemaal verdwijnt of in andere vorm doorgaat is niet duidelijk. News of the World kwam de afgelopen dagen negatief in het nieuws door afluisterpraktijken van journalisten... en het betalen van steekpenningen aan politiemensen. Veel adverteerders hadden al laten weten dat ze niet langer in zo'n blad willen staan... en premier Cameron had opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar de afluisterpraktijken bij de krant. Eigenaar Rupert Murdoch heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Uitgever Wegener mag de kranten B en de Stem en de Provinciale Zeeuwse Courant niet samenvoegen. Dat heeft de mededingingsautoriteit NMA bepaald. Wegener had vorig jaar al miljoenen euro boete gekregen omdat de twee kranten te veel met elkaar samenwerkten. In 2000 nam Wegener B en de Stem en de PZC over, maar de twee kranten moesten afzonderlijk blijven bestaan. Regener had nu aan de NMA gevraagd om of samenvoeging niet toch wordt toegestaan... omdat de krantenmarkt is veranderd. Maar de NMA houdt vast aan de oude voorwaarden. Het hier, Vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten buien over. Vooral de westelijke helft van het land. Ook morgen wisselvallig en buien. Het wordt maximaal 22 graden. In de loop van het weekend geleidelijk minder buien. AMWB ah, Verkeersinformatie met nog 18 files. Het staat vooral nog vast op de A1 naar Amsterdam. Tussen Meer en Diemen 8 kilometer. Drie rijstroken zijn er nog dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Vanmiddag heeft er een vrachtwagen in brand gestaan. Kom je vanuit Amersfoort en wil je naar Amsterdam? Kies dan bij knooppunt NES voor de A27 en rij om via Utrecht. A1 Amsterdam Amersfoort tussen Meer en Muiden 6 kilometer. En de A58 Breda Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt sint Annabos 8 kilometer. rechte is daar dicht vanwege de kapotte auto. Door de files op de A1 proberen veel mensen om te rijden via de N236 vanuit Bussum naar Weesp. Nou, daar staat ook file tussen Ankeveen en Weesp 6 kilometer. LED TV's al vanaf 275 euro, camera's vanaf 65 euro, wasautomaten vanaf 395 euro en nog veel, veel meer aanbiedingen. Kom dus nu naar de winkel, want op is op. Van experts kun je meer verwachten.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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Dit is radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Je hebt opdrachten en opdrachten, maar dit was wel een hele speciale opdracht laat in het spiksplinternieuw gerestaureerde kasteel Amerongen... een dag herleven uit het jaar des heren 1680... toen leven op een kasteel nog heel gewoon was. En dus ging onze gast aan de slag. Samen met haar man, filmregisseur Pieter Greenaway... en keert het leven uit 1680 terug op kasteel Amerongen. Hier is Saskia Boddeke. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van donderdag 7 juli. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Saskia Boddek, welkom. Dankjewel. Uh, jij neemt ons zo mee naar de 17e eeuw. Naar kasteel Amerongen. In Amerongen naar het leven van Margaretha Turner, Want zo heet ze. Klopt. De kasteelvrouw van, van Amerongen. Kortom na een andere tijd, na een andere wereld. Ik verheug me daar al enorm op. Ik ben vanochtend op kasteel geweest. Dat was een buitengewoon bijzondere ervaring. Maar nu eerst even naar de realiteit, naar de, de waan van de dag. Waar hou jij je dan overdag zoal mee bezig als je geen kasteelvrouw bent zelf? Dat ben ik bijna vergeten. Ik ben een jaar lang kasteelvrouwen geweest. En is er nu... geen dagelijks leven meer? Nee, nu, nu ben ik de bergen was aan het uh, wegwerken thuis. Oh ja, nou ja, dat is toch heel, heel gewoontjes. <laughs> ja. en, dus, uh, en weer aandacht voor mijn dochter. Uh, dat... Je hebt een dochter van tien. Ja, klopt. Ja. Sorry. En uh, hebben jullie ook echt als, als gezin op het kasteel geleefd? Nou, in de weekenden. Uh, door de week uh, ging ik daar zelf naartoe. En dan kwam uh, Pieter uh, vrijdagavond uh, met Zoe daar naartoe. En dan uh, zondagavond bracht ik ze weer terug. Dus uh, zij wil eigenlijk nu nog een slaaffeestje geven op het kasteel met al haar vriendinnen. Okay. Omdat ze alle hoeken en gaten kent uh, van het kasteel. En is, er, is, is daar nog een zeker gevaar aan, uh, aan verbonden? Namelijk dat alles kapot kan gaan wat van zeer grote waarde is? Of valt dat het reuze mee? Ja, dus dat mag niet. <laughs> oh, Dan hebben we, we het Nee, nee, maar ik heb wel de hele klas meegenomen van Zoe. Voordat we open zijn gegaan, heb ik hun uitgenodigd omdat acht van de kindjes uit haar klas meedoen in de installatie. Ja. En, uh, en uh, Zoe en, uh, en Piet, die zitten daar in de klas, die spelen allebei een, eigenlijk wel een grote rol. We wilden dat graag aan hen laten zien. Dus ze zijn eigenlijk een hele ochtend met elkaar in het kasteel geweest om de installatie te bekijken. Maar het was echt helemaal te gek. Toen kwam het Jeugdjournaal nog langs. Daar uh, hebben ze nog wat uh, over verteld. Ze zijn nou allemaal knetterberoemd, dus inmiddels. Dat vinden ze van wel, ja. ja. En hoe hebben zij dat beleefd? Hoe hebben ze dat ervaren zo om ondergedompeld te worden in het uh, 17e eeuwse leven? Want uh, dat is het natuurlijk eigenlijk. Ze al. hebben men, uh, mij. Want wat, wat we gemaakt hebben is gebaseerd op brieven van Margaretha Turner, En toen heeft. Uh, de meesten tegen hun gezegd van ik wil dat je Saskia een brief schrijft... in de stijl van Margarete Turner. Dus ik heb dertig brieven gekregen. En het was ook heel grappig, want je kon zien dat ze met groepjes waren rondgegaan. En met name een groepje jongens, want we waren nog niet helemaal klaar... die waren heel erg verward over de Albert Heijn zakjes met kruiden... beneden in de voorraadkamer... En uh, daar hebben ze heel lang over geschreven. Maar ze hadden wel het gevoel dat ze er helemaal in waren. En ze hebben natuurlijk eerst gezocht naar Zoe en naar Bart en naar alle andere vriendjes en vriendinnetjes die erin zaten. En uiteindelijk, dat ze, toen ze het een beetje door hadden hoe het werkte, zag je ze in, ja, in clubjes zitten kijken naar alle verschillende ja, verhalen die hun verteld werden. Ja, dus de, de deden ze precies wat, wat de bedoeling is? Ze ondergingen het. Totaal. Ja. ja. ja. Nou, en, en op een hele. Ja, wijze manier. Ik, ik, ik vond dat ze meer begrepen, want omdat, omdat ik ook probeerde, het gaat heel erg over mensen met hoop, en dat was ook wat ik terug heb gekregen van hun. Dat het mensen waren die weer opnieuw moesten beginnen. We gaan straks gaan we verder die verhalen in, die allemaal te beleven zijn op Kasteel Amerongen. Eerst even de waan van de dag, de realiteit. Naast het strijkgoed is er ook nog een onderzoek gedaan. Britse wetenschappers kwamen vandaag naar buiten met een onderzoek op het gebied van hersenen. En ze hebben ontdekt dat Hersenen de hersenen worden actief als mensen de schoonheid van kunstwerken of muziek ervaren. Het gaat om de zogenaamde mediale orbitofrontale cortex... een hersengebied in het voorste gedeelte van de hersenen. En dit hersendeel wordt actief als mensen naar kunstwerken kijken... die ze mooi vinden of naar muziekstukken luisteren en die ze waarderen. Nou, Dat heeft de Science Daily vandaag gemeld. Het is een onderzoek aan de University College of London... Verrast jou dit, dat het eigenlijk zichtbaar is in de hersenen... en dat ze zelfs actiever worden bij het ervaren van mooie muziek of mooie beelden? Nou, ik denk dat we dat allemaal kunnen voelen. Als je naar kunst kijkt en als je gegrepen wordt door muziek... of door een film of door een gedicht... dat is, vind ik vaak zo'n ontzettende overweldigende emotie. Dus het verbaast mij niet. Nee. Ik denk dat dat ja, ons maakt wat we zijn dat kunst ons, ons heel maakt, compleet maakt. En is het dan geruststellend dat dat dan ook nog uh, uh, wetenschappelijk vastgelegd wordt... dat het te zien is in de hersenen? Dat er uh, een vorm van tastbaar bewijs daarvan is? Ja, want ik denk, daarmee kan je dus onmiddellijk zeggen... dat kunst dus niet een linkse hobby is. Maar dat het iets is wat we allemaal nodig hebben... en ons allemaal raakt. En dus heel essentieel is. Om dat in, in ons dagelijks leven heel erg actief uh, aanwezig te laten zijn. Hoe belangrijk... Is kunst eigenlijk in jouw leven? Want jij je, je, je, je, je hebt een, een, een kleurrijk leven. Je hebt heel veel in opera's gewerkt. Of met opera's. Bij Pierre Odi heb je heel lang gewerkt. En bij, bij anderen. Is dat, is dat uh, ja, ademen? Is dat ja, dag ik, en nacht eten en drinken? Nee, nou, ik, ik, ik zou het niet zonder kunnen. Het is mijn leven. Het is ons leven. Ons huis is ermee gevuld. Um, eigenlijk vertaal ik alles naar kunst. Um, ik, ik lees ontzettend veel. Ik hou heel erg van, uh, van gedichten. We, we wonen in de, in, tussen de musea's, dus we gaan continu, continu daar naartoe. En ik denk ook waarom het nu zo heel erg indringend in ons leven aanwezig is... is ook dat we dat willen overdragen aan ons kind. Uh, dat we haar ogen willen openen en haar oren willen openen. En uh, dat ze gewoon de schoonheid en het belang van, van wat kunst is... en waar het voor staat, dat ze dat begrijpt, meekrijgt en ook kan uitdragen... Maar als zij dan uiteindelijk besluit uh, een meisje te zijn... dat, uh, laat ik zeggen, pakweg 30 jaar alleen maar Suske en Wiske wil lezen... met alle respect voor Suske en Wiske, hoor... maar uh, ja, dat is, ik... dat, is dat te verteren voor twee van dit soort ouders? Uh, ja, ook. Maar dat gaat zo. niet gebeuren. Het zeker? is niet zo. Dat het is nu al niet voor. zo. Nee. Nee? nee. nee, nee, nee, nee. Dus het werkt. Het werkt. Die opvoeding werkt. Die we ja, die opvoeding werkt. Als je, als je leert aan iemand hoe ze uh, moet kijken. Zoals uh, Pieter, die heeft eigenlijk vanaf het moment uh, dat het voorlezen echt uh, heel hè, belangrijk werd. Hij had altijd voorgelezen uit kunstboeken. Altijd door. Uh, uh, uh, Plaatjesboeken met schilderijen. En Wacht vertelt... even hoor, dus professor Ernst van de Wetering... Rembrandts beschouwingen zijn Alles. voorgelezen door Pieter... aan jullie dochter, Ja. die zeven was dan. Nee, veel eerder al. al op een hele vroege leeftijd gewoon met haar. Wat, wat zie je? Wat vind je mooi? En, uh, en nu uh, uh, kan ze je daar ook over vertellen. En uh, ze hebben nou ook thema's. Dan gaan ze weer een nieuwe kunstenaar behandelen. En dan zoeken ze eerst de plaatjes op en dan koopt Pieter een boek... En, ze weet veel meer dan ik. Dat is heel, heel bijzonder. Waar, waar, is, waar is Saskia in dit, uh, dit verhaal gebleven? Arnd, die staat boven de was te doen. Eindeloos die was te doen. <laughs> Het is allemaal wel weer geruststellend huishoudelijk allemaal. Hè? Ja. Goed, wij gaan, wij gaan het hebben over dat project... waar je het afgelopen jaar met hart en ziel aan hebt verpand. Kasteel Amerongen in Amerongen. Thuis kunt u reageren op deze uitzending via onze website... via het gastenboek radiokunststof.nl. Saskia Boddo, je bent kunstenaar, je bent theater- en installatiemaker. Jarenlang was je bij de Nederlandse opera de rechterhand van Pierre Audi. Je werkt ook samen met een rits bekende theatermaker... zoals bijvoorbeeld Dario Vaux en Pieter Stijn. Uh, je hebt nu samen met regisseur-kunstenaar Pieter Greenway... Kasteel Amerongen tot leven gebracht... Dat hebben jullie gedaan door in elke kamer... door middel van filmprojectie, videoprojectie... de bewoners van kasteel Amerong... een kasteel dat de afgelopen tien jaar voor restauratie was gesloten... tot leven te brengen. Want dat kasteel heeft een roemruchte geschiedenis. En de roemruchte bewoners ook, waaronder de kasteelvrouw Margaretha Turner, De diplomatenvrouw die in haar eentje zo'n beetje dit hele huis... maar ook het hele dorp bestierde, als ik goed geïnformeerd ben. Hoe, eh, laten we even bij het begin beginnen. Hoe is dit project überhaupt op je pad gekomen? Um, het is op Pietersen pad gekomen. Uh, die werd gevraagd uh, door uh, Jaap Hulseman... Van, uh, die de directeur is bij het kasteel... Uh, uh, om na te denken over een installatie... En, uh, en toen is Pieter uh, ja, gaan dromen over wat allemaal zou kunnen. En hij heeft een ontzettend groot en dik boekwerk geschreven. En dat, uh, dat was eigenlijk... dreigde dat een beetje van tafel te verdwijnen en, en niet meer door te gaan. En toen... Uh, met... Omdat het zo'n dik weer was? Ja, omdat het, omdat het zo groot en, en enorm was. Wat en... je eigenlijk wel weet als je Peter Green weer ergens voor vraagt... dat het dan groot en enorm is, toch? Ja. Het is niet de man van maat houden, wat dat betreft. Nee, lekker uh, losgaan. En, uh, en Vooral omdat hij zo ontzettend bevlogen is over die periode... en uh, zoveel uh, ook weet over alle connecties... en de verbanden daar ook in op een hele mooie, theatrale manier weet te leggen... Uh, was het enorm. Toen heb ik samen met Annette Mosk... Uh, dat was, is de uit, uitvoerende producent van het uh, project... Uh, we gezegd van nou, uh, we trekken het naar ons toe. Mm -hmm. En uh, ik ga ook eens kijken, ook eens praten met de mensen van Amerong... van uh, wat is realistisch, wat kunnen we echt gaan maken? Want het zou zo zonde zijn dat vanwege de grootheid van het, van het script... het uiteindelijk niet zou kunnen doorgaan. En toen is de bal gaan rollen en uh, ja, zijn we nog enorm gaan schrappen... en herschrijven en herordenen... En, uh, is eigenlijk Margarete Turner veel meer uh, de persoon geworden waarom het gaat. En uh, ja... En nou, dat heeft zich ontwikkeld. Er zijn heel veel personages uh, gesneuveld. Ik geloof dat Pieter nog in zijn originele uh, scenario iets van 500 mensen... Nee, uh, nee oh, dat is overdreven 100. 100 mensen had. Ja. Oh ja, 100 mensen had. En dat is teruggebracht tot een acceptabele uh, proportie. Ja, we hebben nu nog 46 personages. Ja, en het, het is zo, zo teruggebracht naar die kamers van dat kasteel. En in elke kamer waar je binnenkomt, krijg je een deel van het verhaal. Eigenlijk vanaf de grond, daar waar de, de, de, de, het keukenpersoneel onder andere is... tot aan bovenin, waar uiteindelijk een, een diner moet plaatsvinden... vanwege de plotseling terugkomst van, van de kasteelheer. Ja, eigenlijk maken we een dag mee in het leven van Amerongen in uh, 1680. En de gebeurtenis uh, die dag is dat de heer van Reden... één dag uh, eerder dan verwacht thuiskomt voor een heel kort bezoek... En dat het hele huishouden in rep en roer raakt. Dat bericht wordt soms uh, wordt heel hard op de deur geklopt. En dan komt dan een soldaat met die boodschap. En uh, ja, dat huishouden raakt in rep en roer en gaat dan het diner voorbereiden, het banket. De burgemeester van Amsterdam komt ook eigenlijk nog even langs die dag. Dus dat is uh, uh, groots bezoek. En uh, dan ook een tegenstelling tussen de Republikeinen en de Orangisten. En. Uh, en dat is eigenlijk een soort kapstok... waaraan we al die personages die in het huis wonen... en een connectie hebben met, Mar met Margrethe Turner... tot leven laten komen. Dus de bedienders die beneden in het huis wonen. En dan hoe hoger je komt in het huis... hoe hoger de, de rangen en hoe hoger de standen. Ja, dus we beginnen eigenlijk in de, in de grote keuken... waar dan op dat moment natuurlijk meteen tot actie wordt overgegaan. Er moet een konijn geslacht worden. Er moet de kruiden worden uit de tuin gehaald en, en gehakt. En de pastijen ja. worden gemaakt. Het is gewoon hard werken daar en hoe hoger je komt, hoe deftiger het wordt. Zo is het toch ongeveer? Uh, zo is het wel, ja. Maar terwijl ik ook wel hoop dat mensen voelen... dat Margrethe ook meneer uh, in de keuken staat en de worsten maakt. Want zo iemand was zij. Ja, want vertel uh, eens wat voor iemand zij was. Zij heeft echt bestaan. Ja, het is een. Uh, uh, ze was dus de vrouw van Adia van Reden... die uh, bijzonder ambassadeur was en uh, eigenlijk altijd in het buitenland. Margrethe Turner is een dochter van een... Uh, een Nederlandse vrouw uh, met een, een Britse officier. En uh, haar moeder is verstoten door de familie... omdat zij met die Britse officier ging. En eigenlijk uh, ja, is Margrethe Turner uh, wel, wel een hogere rang... maar ze was niet van adel, ze had niet een bijzondere status. Ze had een suikeroom, uh, kapitein Weitz En die had een enorm, enorm veel geld en die heeft dat haar achtergelaten. Er zijn allerlei speculaties waarom dat is. Er uh, wordt ook wel gezegd dat hij misschien de vader is van haar... En op vrij late leeftijd, ze was 30, is Margrethe Turner toen met Godard uit Aardiaan Verde getrouwd. En hij was negen jaar jonger. En dat is waarschijnlijk vanwege dat geld geweest. Uh, hij had dat kasteel uh, georven, want zijn oudste broer was dood gegaan. En uh, met enorm veel schulden. En toen kwam Margrethe in het vizier. Hij verdween. En uh, met haar geld heeft ze dat kasteel uit de schulden geholpen. En het was eigenlijk een enorm groot boerenbedrijf. En is ze dat gaan runnen. En omdat het belangrijk was om... Uh, de juiste identiteit hebben in die periode... heeft ze daar heel hard aan gewerkt. Ze heeft zichzelf echt omhoog gewerkt. Ze heeft gezorgd dat haar naam van Adel werd gemaakt. Dus er was iemand die op een heel hoog niveau... ook wist te lobbyen voor haar man en voor haar zoon... maar ook voor haarzelf. Maar ook... Uh, Heel goed wist netwerken naar beneden, naar de bewoners van Amerongen, met de ja, pachters. Want dat hoorde allemaal dat kasteel runnen. Dat, dat was niet, ik delegeer wat en ik, ik roep wat naar het personeel. Dat is echt een, een, een, een, een helse karwei geweest, een enorme ja. klus. En zij, Zo, zij dat hele het... gebied had zij eigenlijk in, lag onder in controle. Haar, ja. Ja, ja, dat was haar ja. leiding. En toen was het dramatische natuurlijk dat de Fransen kwamen, want dat bedrijf had ze echt helemaal opgebouwd. Toen de Fransen kwamen uh, is hij gevlucht. Eerst naar Amsterdam en dan naar Den Haag. Met haar hele huishouden en haar, de, haar kleinkinderen en haar de, uh, schoondochter. En uh, zij heeft, heeft wel onderhandeld met de Fransen over geld. Dat is mislukt. En de Fransen hebben toen eigenlijk de hele tuin, alle bomen omgekapt. Dat hele huis, kasteel, was er toen nog helemaal volgestouwd daarmee. En ook alle randgebouwen hebben ze afgebrand. En dat is natuurlijk een enorm dramatische gebeurtenis. Alles wat ze had opgebouwd, was weg. En wat ik zo bijzonder vind aan Margreet... is dat ze is teruggekeerd naar Amerongen. En ze heeft besloten, dit ga ik weer opbouwen. Maar ik ga Helemaal niet... vanuit de as weer opbouwen, ja. als het ware. Uh, ze zegt ook wel, als een Felix herrezen. En ik ga niet dat oude kasteel weer opbouwen. Ik ga een nieuw, modern landhuis bouwen. En uh, um, da daar is ze gewoon heel erg vooruitstrevend in geweest... En, ze was iemand die op de steiger stond en de stenen telde... en samen met de bouwmeester bepaalde hoe het huis steeds meer een vorm ging krijgen. En uh, uh, het is wel grappig, want het huis ziet er heel erg symmetrisch uit. Ja. Maar het is eigenlijk schots en scheef. En ja... Ik vind het heel mooi symbolisch... dat ze vanuit die, die puinhopen iets, iets aan rechts heeft proberen te maken. iets heel statigs. Nou, en wat er nu staat is van zo'n bijzondere schoonheid. Ook, ook door de omgeving natuurlijk. Ja, het uitzicht de landelijk het ligt op de Utrechtse heuvelrug. Het is een prachtig landschap. De tuinen zijn prachtig. Zijn ook in de oude stijl, denk ik... Gedeeltelijk zien, hersteld? Ja, heb, niet gedeeltelijk helemaal. Gedeeltelijk hersteld. Nou ja, het, het is een ongelofelijke sensatie om überhaupt daar te staan en uit het raam te kijken. Ja. En het is ook een ongelofelijke sensatie om dan meegezogen te worden in die verhalen die jullie allemaal opdissen en laten spelen door acteurs. Dat jullie zoveel van dat leven weten en dit in kaart hebben, we, in beeld hebben kunnen brengen. Uh, dat komt onder andere omdat er enorme briefwisseling bewaard is gebleven. Ja, omdat Adriaan altijd weg was, had hij een secretaris. Ook omdat, vanwege zijn positie. En Margrethe schreef hem twee keer per week een brief. Ze schreef ook naar haar zoon. Er zijn ook een aantal van bewaard gebleven. Maar de brieven die zij uh, Adriaan schreef, die zijn echt gearchiveerd. Dus er bestaan ongeveer 500 brieven. We, zien, we weten niet zijn antwoorden. Maar je kan het wel een beetje begrijpen als je haar brieven leest. En uh, ja. En die laten gewoon een zo'n bloemrijke, uh, eerlijk persoon zien. Uh, een prachtige tegenstelling tussen haar en haar man. Weet je, haar man was iemand die echt uh, ja, probeerde een heer van adel te zijn. Diplomatiek vanzelfsprekend. Diplomatiek, maar ook op de, de juiste liederen zong. Zich op de juiste manier kleden. Uh, de juiste wijn dronk. Uh, de juiste boeken las. Die, daar heel erg, dat was heel erg belangrijk voor hem. En Margarete schrijft hem brieven in Utrecht's dialect. En uh, roddelt over van alles en nog wat. praat ook heel gemeen, maar ook heel grappig. En uh, heel veel over haar kleinkinderen. Want fijn van haar kleinkinderen zijn bij haar in huis opgegroeid. Want, want je beschouwt het na lezing van deze brieven... eigenlijk als een liefdes, uh, liefdesrelatie? Of is dat een vraag die je niet stelt in de 17e eeuw op dat niveau? Um, nou, je kan wel voelen in de brieven hoe ze ze schrijft... dat ze... Hem heel erg adoreerde. En ik, ik, ik voel het meer zoiets van wat ver weg is, maak je, maak je mooier dan het is. En dat voelt je wel in de brieven. Het gaat er de hele tijd over waarom kom je niet thuis? Of dit, dit heb je niet kunnen weten omdat je er niet bent. Ja, maar zo schrijft ze niet. Ze schrijft niet waarom ben je meer thuis. Dat naarmate ze ouder wordt, ga je dat terugvoelen in de brieven. Maar ze maakt wel opmerkingen van. Uh, uh, had je maar vleugels en kon je een uurtje naast mij zitten. Want ze had niemand van een gelijk niveau om zich toe te kunnen verhouden. En... Uh uh, ook op het moment dat ze moest vluchten naar de Amsterdam. Dat vind ik wel heel schrijnend. Uh, dan uh, begrijp je dat hij heeft geschreven. Uh, je moet uh, sterk zijn. En uh, als je standvastig bent, dan kan je dit overleven. En zij schrijft hem terug van. Ja, maar is het niet zo dat jij hè, door je huwelijkse plichten verplicht bent om naast mij te zijn. En samen met mij sterk moet zijn hier. En, uh, dus er zijn wel soms heel hartverscheurende Moment dat je merkt van ja, die vrouw die moet zo hard vechten alleen. Die brieven liggen daar trouwens gewoon, hè? Ik, ik zag ze vanochtend. Ik kon ze aanraken. Nee, nee. Zijn Niet de, waar? De, we hebben die brieven gekopieerd op oud papier. En dat is echt onze nachtarbeid geweest. Uh, uh, ik heb dan samen met Annette en uh, Willemien. Willemien is onze productieassistent. Als we dan om 11 uur in onze toren klommen <lacht> met de wijn. Een romantisch en wij, verhaal, is dat? Hebben wij s'avonds de liefdesbrieven, de brieven van Margrethe Turne gevouwen en in bundeltjes met lintjes eromheen en met thee besproken zodat ze een beetje ouder uitzien. Want we hadden zoiets van, we gaan alles heel groot maken. En die brieven zijn zo'n groot en belangrijk ding in, in de installatie en, en gewoon ook van het huis dat we zitten in Adriaans kamer gewoon kisten vol met met van die brieven. En, uh, dus dat is wat je gezien okay, hebt. Oké, dus dat kan er helemaal niet, niet echt echt zijn. En nee, zo maar het is het wel meer niet echt echt. Het, zijn wel de, wel, het is wel haar handschrift. Het zijn ja. wel haar brieven die, we ja. brieven die we gekopieerd hebben. Laten we even luisteren naar actrice Anneke Blok. Zij speelt Margareta Tudor. Uh, en zij... Uh, ja, dit, dit is een fragment uit zo'n brief. Zoals, dat ook, zoals we het daar ook zien in een van de kamers. MUZIEK ja. Mijn liefste hartje. De Fransen zijn in Breda. We zijn doodsbenauwd. De oevers van de Rijn zijn doorgestoken. De onder water gezette velden glinsteren in de winterzon. Het ziet er prachtig uit, maar jaag je de stuipen op het lijf. En toen kwam de vrieskou. De Elstschuur is ingestort. En Gerard Huizen heeft 300 koeien verloren. Ze raakte in paniek en verzopen. De kinderen wilden zich op het ijs vermaken, maar we zijn te bezorgd voor ijspret. Ik wist bij God niet wat ik moest doen. Blijven of gaan, wat moet er van ons worden? Oh, ik zit er helemaal doorheen te tetteren. Wat moeten van ons worden? Sorry hoor. <laughs> Dit was Anneke Blok en uh, zij speelt Margareta. En uh, ja, we hebben het namelijk over, zij beschrijft namelijk wat er, wat er gebeurt. En dan gaat het eigenlijk, het is de periode die jullie vastgelegd hebben, een dag uit het leven, tussen het rampjaar 1672 en op weg naar de vrede van Utrecht 1713. Dat rampjaar 1672, dat is wat jij net vertelde, dat, dat, uh, dat de Fransen het uh, kasteel uh, afbranden. Nou ja, in dat jaar heeft eigenlijk net een ontzettende rijke periode achter de rug. Echt de Gouden Eeuw van Nederland. En uh, er waren wel heel veel oorlogen, maar hè, daar zijn we nog goed uitgekomen. En dan eigenlijk uh, wat ons uh, vernietigt, want het is gewoon ook meteen het einde van de Gouden Eeuw... is dat de Fransen binnenkomen. En uh, Lodewijk XIV heeft toegedacht van nou, dat, dat land dat neem ik... Uh, makkelijk in en had dat eigenlijk heel erg onderschat welke verzet er was. Dus het is hem niet gelukt. En die Fransen zijn zo, die hebben het noorden niet gekregen... maar zijn zo tot dat gebied gekomen. En elke plek waar ze dan kwamen wilden ze dan belastingen innen. Uh, en dat is dus ook gebeurd bij Castel Amerongen. En Margrethe heeft dan geweigerd om dat hele grote bedrag wat ze vroegen... dat te betalen. En daarom als straf en ook omdat zij um, koningsgezind waren... Uh, of orangisten waren. Uh, is dat kasteel als, als ja, een soort uh, boetedoening afgebrand? Ja, dan nou, hoorden we net in dat fragment. Dan, dan heb, je, heb je ook echt de muziek uitgekozen. Dat is muziek van Teleman, dat is uit die tijd. We zien ook mensen in de kostuums uh, van die tijd al dansen. Wat daarover bekend is. Dat is allemaal heel historisch verantwoord. Maar toch heb je niet het gevoel, als je, als je dit zo beleeft... want het is een belevenis om naar het kasteel te gaan, kasteel Amerongen... heb je toch niet het gevoel dat, uh, uh, dat je in de 17e eeuw bent. In die zin, het is vrij modern. Ja. De... Het tempo is gewoon hoog, zoals we het nu zouden converseren. De taal is normaal, zoals we nu zouden converseren. Ja, ik, ik wilde niet... Een historisch toneelstuk maken. Ik had, het moet, het, uh, we maken dit met nieuwe media. We laten de muren opnieuw spreken. Maar ik maak het met mensen van hier en nu. En we laten ons gewoon ontzettend inspireren... door de brieven van Margrethe Turner. En op basis daarvan maken wij een nieuwe interpretatie. Ik kan niet net doen of we kunnen niet net doen... alsof we weten hoe het toen was. Maar uh, wat En nadrukkelijk wilde je dat dus ook niet. Ik wilde dat niet, nee. Want ik, waar het mij met name om ging is... Uh, dat je kan wel het kasteel laten voelen, het huis. Het is heel erg leeg, zo, zo leeg was het toen ook. Uh, je kan duidelijk maken wat er in de ruimtes uh, die, we, wie, die we bespelen, wat daar gebeurt. Uh, we kunnen laten zien een grote hoeveelheid mensen daar woonden... en, en waar ze voor staan, uh, ja. wat ze hebben meegemaakt. Uh, maar de emoties die ze hadden, zijn ook emoties van nu. Het zijn allemaal mensen die opnieuw beginnen uit een heftige oorlog. En om het ons nu ook te kunnen laten spreken, moeten we het gewoon in het hier en nu houden. We vertellen wel verhalen van toen, maar we doen het nu met de mensen van, van nu. En in een taal van nu. En in een taal van nu. Dit is verkeersinformatie. Er zijn uh, sinds vanmiddag uh, grote problemen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat nog altijd een file van 8 kilometer tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Diemen. Omdat er bij Diemen drie rijstroken dicht zijn. Vanmiddag is daar een vrachtwagen uitgebrand. Er wordt op dit moment uh, opnieuw geasfalteerd. Verkeer richting Amsterdam kan voorlopig beter omrijden via Utrecht over de A27 en de A12. Verder nog een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knopend Galder en knopend Sint-Annabos. 8 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Kunsthof praat ik vanavond met Saskia Boddeke. Ze is theatermaker, kunstenaar. En de vrouw achter het project dat nu te zien is vanaf 1 juli... in Kasteel Amerongen in Amerongen. Kasteel Amerongen is tien jaar dicht geweest wegens restauratie. En de komende tijd, misschien wel de komende jaren... zal die installatie uh, te zien zijn. Het is een waanzinnig bijzondere ervaring... die ik echt van harte kan aanbevelen. Want je duikt eigenlijk onder in een, in een andere wereld. Een wereld die gevisualiseerd is in videoprojecties, in filmprojecties, waardoor je niet uh, denkt: goh, dit is weer zo'n museale middag dat ik in een oud kasteel loop en dat ik daar een oude lampet kan uh, zien en een uh, en en een kostuum achter glas. Het is echt een belevenis en daar hebben jullie ook echt naar gezocht. Ja, we, we wilden eigenlijk de mensen laten ervaren uh, wat wij de eerste dag dat ik dat kasteel in kwam ook ervaren dat ik vrij was om rond te lopen... en dat ik uh, moest zijn om te begrijpen waar het kasteel verstond stond... En, en, en de verhalen die er thuis hoorden. En dat was zo'n bijzondere ervaring dat ik dacht... Van, nou op, dat is het eerste wat moet kunnen gebeuren. Dat als het publiek komt, dat er niet een route is. Uh, we, bepalen, we bepalen niet waar ze beginnen, uh, waar ze mogen komen en uh, waar niet. Uh, eigenlijk uh, om, uh, nodigen wij de mensen uit om een paar uur in het kasteel te zijn... En, uh, of rond te lopen, maar we zetten ook overal stoeltjes neer en bankjes... En, en te gaan zitten en te luisteren naar de verhalen en het kasteel te ruiken... en naar een gedeelte van de collectie die er toen was uh, in het kasteel... Uh, in samenhang met de installatie te bekijken. Het zijn enorme projecties. Elke kamer wordt eigenlijk in beslag genomen als het ware door de beelden... door de projectie, ook door het geluid, wat heel erg aanwezig is. En als er links uh, eventjes een rustpauze of is... of iemand zit in de tobben zichzelf te schrobben... Dan gebeurt er rechts op de muur wel weer iets heel groots... waardoor je eigenlijk meegezogen wordt. Maar het bracht mij wel op de gedachte van... Hé, hier staat gewoon de topcast van het Nederlandse Toneel. En van de Nederlandse film, maar ook van het Nederlands Toneel. Gijs Scholten van Aschad is, zit erbij, uh, uh, Anneke Blok, en vele, vele anderen. Heb je ook overwogen om die mensen gewoon daar te laten spelen, fysiek... Ja, dat was onmogelijk geweest. Eerst dachten we dat dit al onmogelijk zou zijn dat we die mensen in onze film zouden hebben in dit project. En uh, dat vind ik eigenlijk gewoon. Uh nou, nog steeds waanzinnig te gek dat dat gelukt is om hun te overtuigen om hier aan mee te doen. Want het lijkt al een hele groot, duur project. Maar uiteindelijk heeft iedereen het voor heel veel liefde gedaan. En het is heel hard werken geweest. En, uh, Je bedoelt dat, uh, dat, dat het een mager honorarium is? Ja, een mager honorarium. En, maar dat het toch gelukt is om uh, iedereen te motiveren om daar te komen en daaraan mee te doen. En de gedachte om ze er fysiek neer te zetten is, is, onmogelijk. is onmogelijk. Nou, we hebben wel. Uh, uh, Gespeeld met het idee dit jaar dat we het kasteel wilden openen met een openingsvoorstelling. Aan de buitenkant van het kasteel, aan de zuidkant. Uh, we hebben een plan met de videoprojectie en de videomapping. En daarin willen we wel een aantal acteurs uh, een rol laten spelen. Maar dat gaan we nu volgend jaar mee doen. Oh, dus het komt wel. Er komt ja. nog een soort echte mit, droom ja, zoiets moet maar ik maar daarbij... iets eerder in mei. We, we willen echt een mu muziektheatervoorstelling maken met videomapping en videoprojectie en live muziek en ja. live acteurs ja. en uh, 100 mensen van Amerongen. Wat is uh, eventjes voor de duidelijkheid videomapping? Videomapping. Dat is... doe ik niet elke dag. Nee, videomapping is dat je het, um, het gebouw neemt, dus dat je niet projecteert op uh, op doeken, maar je canvas is het gebouw en dat je daar een 3D-projectie op doet. Dus je kan een balletje uit een raam laten rollen of je kan het Hele gebouw vol laten lopen met water. Voor jou is dit echt gesneden. Ja, maar dat, ik, dat is gewoon een. Mijn volgende droom. Ik wil gewoon op dat kasteel gaan videomappen. Dus hoe vaak ik het zeg. <laughs> Videomap. Ja, mijn hobby is videomappen. Hoe <laughs> realistischer het wordt. Ja, leuk. Het is een krankzinnige, krankzinnig mooi effect. Als je dat, uh, dat, ja, dat kasteel dat kan je opeens driedimensionaal maken. Wat, wat ik al merkte, want, want ik, toen ik er vanochtend was, toen, toen waren er meerdere bezoekers, gelukkig. Uh, er waren ook wat oudere bezoekers bij. En sommigen waren behalve overdonderd door, door de stevigheid van het geluid. Ook wel overdonderd door het feit dat het dus niet uh, het, de traditionele routing was. De traditionele, uh, het ka traditionele kasteelbezoek. Uh, dat, dat eigenlijk van het kasteel zelf is in beslag genomen... door de videoprojecties die jullie hebben gemaakt. Ja, het is niet alleen de videoprojecties. Want we hebben ook de kamers ingericht met objecten. Dus het hangt wel helemaal samen... En uh, ik denk ook dat zeker voor de, voor de oudere bezoeker... Uh, we zijn nu bezig om een soort uh, inleiding te maken. Een, een plattegrond noemen we dat, maar dan met verhalen. Zodat het voor hun duidelijker is van hoe je dit moet bezoeken. Want ik denk juist met name voor, voor, voor de oudere uh, gasten in het kasteel... Dat als ze begrijpen hoe ze dit moeten ervaren, het een krankzinnige ervaring is. Want de verhalen... Waarom juist, juist vooruit? Nou, omdat, omdat het uh, toch heel erg gaat over mensen die opnieuw beginnen na een oorlog. En uh, weer hoop hebben en weer durven te dromen. En ik, ja, die, die generatie heeft dat meegemaakt. En ik denk dat ze daarin heel veel kunnen herkennen en zien dat ook de geschiedenis zich continu herhaalt. En ook hoe de mensen in die periode daarmee omgegaan zijn. En. Uh, ik, ik vind zelf dat de, de verhalen soms echt hartverscheurend zijn. En ik, ik hoop dat, ik, dat, ik, dat we hun kunnen helpen. Dat ze ook weten, van nou ik neem mijn broodtrommel mee. Mag alleen daar niet opgegeten worden helaas, maar wel in de tuinen laten. <lacht> en ik ga daar gewoon heerlijk een paar uur zitten en luisteren... naar de verhalen die verteld worden. En ik ben niet teleurgesteld dat er geen kostuum in de vitrine staat, bijvoorbeeld. He, dat, dat raak je vanzelf kwijt, ja. als je je maar overgeeft. Ja. We spraken met actrice Anneke Blok en zij zei... wat zo bijzonder is aan Saskia is dat ze een ontzettende know-how heeft van de periode... Dat maakt het alsof het bijna van nu is. Ze kan op een hele soopachtige manier vertellen over die personages. Saskia kan door haar know-how acteurs op een korte termijn instrueren... en duidelijk maken wat ze moet doen. Al is de setting natuurlijk totaal anders dan een filmset of een toneel. Want er waren geen repetities, geen tegenspelers. Je voelt als acteur dat er wel misschien meer uit te halen valt, Want je speelt toch anders. Je speelt en je speelt ook weer niet. Je leest, het is meer reciteren. En dat maakt het ook wel precies heel... Bijzonder. Uh, zij moest gewoon eigenlijk in de eentje... droog, als het ware... meteen haar personage naast je neerz uh, ne neerzetten. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ja, het, en ik ben ook echt verbaasd over dat ze dat kunnen. En dan gewoon met, met de tekst die zo voorbij komt. Ja, nou, ze, ze hebben het wel voorbereid. En Margarete... Uh, Margarete, moet je nou gaan... Anneke <lacht> is ook iemand die ja, gewoon krankzinnig snel leest en uh, begrijpt. En... Uh, uh, ik vond ook wel dat ik heel erg haar kon aanvoelen. En met heel weinig aanwijzingen pakte zij het gewoon elke keer weer. Ik was daar ook wel elke keer weer over verbaasd. Dat, dat, want het was een, een, zo'n sneltreintempo hebben we dat opgenomen. Waarom is dat eigenlijk? Want ik begreep dat er maar twaalf draaidagen waren. Nou, we hebben twaalf ja, draaidagen inderdaad gehad. Ja, hoe, vanwege, hoe, vanwege... Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar als je twaalf draaidagen hebt... en hoeveel uur materiaal zien we eigenlijk? Vijf de, de, de uur materiaal toch? Uh, vijf uur materiaal, klopt ja. Vijf uur film in het hele kasteel. Ja, van het uiteindelijk gemonteerde materiaal. We hebben meer opgenomen, maar Tuurlijk. daarin maak je keuzes. Ja, en dat, en dat neem je dan in twaalf dagen op? Ja, ongelooflijk. Ik hè? zou zo al zeggen, dat kan helemaal niet. Nee, ik weet ook wel toen het af was en ik samen met Annette door het kasteel liep en we keken erna dat we zeiden: Oh mijn god, dat we dit hebben durven doen. <laughs> dat, we hebben, dat we hebben durven zeggen dat we dit konden, konden doen, en, maar het is gelukt. En het was ook omdat we een ontzettend uh, goed team hadden. Uh, we hadden onszelf heel erg goed voorbereid. Uh, uh, ik vind dat we zelf heel goed de acteurs hadden voorbereid... in wat ze, hoe, wat ze kwamen doen en hoe ze het moesten doen. En omdat de spirit heel goed was... en, en ook dat je voelde van nou, dit moeten we snel doen... we moeten niet mutsen over dingen, we moeten gewoon uh, meters draaien... Dat, dat iedereen ook ingezogen werd. De, de acteurs zaten daar ook te wachten met elkaar. Dus je wordt als het ware we met z'n allen in dat verhaal gezogen. Het waren ook heel veel emotionele momenten. Dat, nou, tussen Kitty Kubwa en, uh, en Tim. De, de, de Down Syndrome acteur van... Ja, uh, daar speelt ze een scène mee? Of ja, enkele scènes mee? Ja, dat is haar... haar uh, een uh, geadopteerde zoon in het kasteel. En uh, Cor Brakel, zo heet hij dan in de scène... is eigenlijk altijd samen met nelke trappen. Dat is de rol die, uh, die Kitty speelt. En ja, die mensen hadden elkaar nog nooit ontmoet. Maar ze zagen elkaar op de set. En we hebben even gerepeteerd, een beetje aangevoeld. En toen heb ik gezegd, nou, we gaan de camera laten draaien. En, uh, en er ontstond gewoon magie. Kitty omarmde Tim... En het ontstond. En dat waren echt van die cadeautjes. En zo hebben we heel veel cadeautjes gekregen. Maar Terwijl dat... K Kitty moet ook sterven in die uiteindelijk... Op het uiteindelijk uh, gaat, uh, ja, gaat Kitty dood. Ze is de, de oudste huishoudster in het huis. En aan het eind van de avond slaapt zij heel vredig in. En Het was ook wel heel bijzonder hoe dat... Uh... Het lijkt namelijk net alsof ze echt doodgaat. Ja, krankzinnig, hè? Hoe studeer je nou zoiets in? Ja, dat, dat, dat, dat zijn gewoon die geweldige acteurs... <laughs> maar ook, ook Gijs. Gij scholte. Gijs, Gijs scholte van als gaat die komt. Uh, want ik heb wel van tevoren met hun gesproken. En ze zijn we door de tekst heen gegaan. En uh, ja, je, je legt aan ze uit wat je wil. En het werd gewoon. Ja, die het, het kwam eruit. En uh, nou, zo zijn ze eigenlijk heel veel van de acteurs met wie we gewerkt hebben. Dat, dat gebeurde. Je hebt dit project samen gedaan met, jou, uh, met jouw man, Peter Greenaway. Uh, hij, of jij regisseerde. Nou, je hebt blijkbaar ook de hele productie eigenlijk gedragen, heb ik inmiddels wel begrepen. Hij heeft het scenario in de eerste instantie geschreven... en in een veel te dik uh, formaat aangeleverd. Daar komt het zo'n beetje op neer, toch? Ja, eigenlijk is het zo dat Pieter in eerste instantie uh, dat, dat concept had gemaakt. En ik heb dat toen uh, met zachte hand uh, anders gemaakt. Hoe is het om met je man te werken? <coughs> uh, ja, een enorme luxe. Want uh, ik zeg altijd, wij, wij werken aan de ontbijttafel. In de ochtend dan uh, vraag ik van God, zou je dit en dit kunnen doen? Of zou je het zo en zo uh, kunnen bijwerken? En uh, dat gebeurt. Pieter vindt het, die uh, schrijft heel makkelijk. En uh, voor hem is dat heel plezierig om te doen. En ik heb geen last van iemand die het erg vindt dat ik de helft weggooi... of weer verander of uh, toch weer een ander idee heb de volgende dag. Hij vindt het echt een uitdaging om, om mijn, mijn uh, puzzel compleet te maken... en daarin uh, samen te werken. We hebben wel samen geprobeerd in het uh, verre verleden om dan ook de regie te doen. En dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Want twee regisseurs op één, uh, voor één productie? Nou, het is niet eens zozeer dat het tussen ons moeilijk is. Maar het wordt moeilijk door hoe de mensen reageren. Mensen luisteren naar Pieter en niet meer naar mij. En op een gegeven moment... Omdat ons... hij Pieter Greenway is. Omdat hij Pieter Greenway is, ja. En jij Saskia Boddeke. Ja, hoe de hel is Saskia <laughs> Boddeke? <laughs> en, uh, dus... Uh, dat, dat werkte niet. En dit, dit moeten we niet meer doen. Dat is eigenlijk al tien jaar geleden. Dat Want ik, dat vind jij noden. gewoon heel vernederend, waarschijnlijk ook of niet? Nou, ik werd er ontzettend ongelukkig van. Ja. Uh, dus te, en het was ook niet nodig om het meer op die manier. En ook eigenlijk wel omdat ik ja, steeds meer mijn eigen handtekening wilde, wilde maken. En ik veel meer op de emotie zit. En ik. Nou, veel intensiever met mijn acteur samenwerkt. Dat, ja, dat, dat, dat zei Pieter ook tegen ons, want we hebben hem gesproken. Oh, en hij ja. zegt, mijn interesse ligt eigenlijk in de vorm, veel minder in de inhoud. Saskia is juist gefascineerd door de emotionele aspecten en het verhaal. Daarbij krijgt ze alles gedaan. Haar empathie is haar kracht. Mensen zijn loyaal naar haar. Dus zo gaat dat in de samenwerking. Ja, dat klopt, ja. Hij is niet zo dat hij heel erg bij de mensen komt. En eigenlijk doe jij dat dan voor hem. Nou, of hij, voor jezelf? Voor me, voor, ja, het is. Maar ik doe dat dus niet meer voor hem. Ik doe het nu. Ik denk in het begin dat we samenwerkten. en onze projecten deden. dat ik dat misschien die vertaalslag was. Ja. Maar nu ben ik de vertaalslag van mijn eigen mijn eigen concept en mijn eigen verhaal. En Pieter schrijft het wel. Jij, hebt, nou, jij, jij bent er al lang, jij bent het hele proces al doorgegaan, is de wereld om jou heen eigenlijk ook nu wel zo langzaam meegegroeid... met het idee dat Saskia Boddeke gewoon, uh, nou ja, wat zullen we zeggen, een mind of her own is. En een, en een kunstenaar op zichzelf. Nee, Pieter blijft zijn naam blijft heel erg aan mijn kont kleven. Het is eigenlijk... Ik vind je het hoe... al erg dat ik het er nu over heb nee, met hem? Helemaal niet, nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. Nee, het is het, hoe meer succes een project uh, heeft, wat ik heb gemaakt. We werken heel veel in het buitenland. Um, ja, hoe meer ik verdwijn. Het is toch elke keer weer een schok. Ook al denk ik dat we dat heel goed naar buiten communiceren. Uh, en zeker in Italië. Uh, mijn naam verdwijnt gewoon, of ik ben de, of zijn vrouw wordt dan uh, nog genoemd. Maar nog even en je mag alleen de koekjes binnenbrengen. Ja, maar zelfs hier in Nederland, weet je, het NRC, de volkskrant. Uh, het Greenway brengt het kasteel Amerongen weer tot leven. Terwijl we toch heel duidelijk naar, naar buiten hebben van ja, wat we hebben gedaan. En Heb je nog overwogen om zijn achternaam aan te nemen toen jullie gingen trouwen? Nee, ik heb, we hebben wel overwogen dat hij misschien ooit mijn achternaam zou aannemen. <laughs> maar hij spreekt heel slecht Nederlands. En dan ja, die nee. is modderken is gewoon heel moeilijk volgens ja, mij. Hij voor... spreekt geen Nederlands. Nee. Nee. Nee. Nee, nee de, maar het is, uh, om heel even serieus, dat het, het, het, het, het, het, het, het, doet wel pijn. Het ja. is elke keer, ik weet ook dat het gaat gebeuren. Uh, ook na deze opening dacht ik van nou, ik moet me sterk maken. Want uh, dit gaat gebeuren. Wat we ook proberen, dat blijft. Uh, het is gewoon veel. Uh, ik zeg altijd geiler. Voor de, een journalist om uh, over Pieter te schrijven. En om toch de indruk te geven dat ze zich met hem hebben. Met hem hebben gesproken over het project. En dat ze met mij hebben gesproken. En hoe, hoe krijg je daar krijg je een situatie dat je daar toch min of meer lang over voelt? Of, of kan dat eigenlijk niet? Want het is jouw inspanning voor een groot ja, deel. Dat, dat, nu met Castel Amerongen had, we, had ik dan ook afgesproken met Annette. Nou, weet je, we hebben dit project naar binnen gehaald. Uh, uh, door Pieter, want eigenlijk was het eerst Pieterse project... maar het ging verdwijnen en toen heb ik dat weer opgepakt. We gaan accepteren dat aan het einde van de dag dat zo is. Ik zeg wel, wat dit is zo leuk om te doen, uh, dat nemen we dan maar voor lief. Maar als je dan dag en nacht hiermee aan het werk bent... en hey, ik heb echt het gevoel dat ik uh, op een gegeven moment Margrethe Turner werd... En, en, Met dat je, dezelfde... Pak je karaktereigenschappen ook? Ook, of? ja, vast wel. <laughs> ze nou, zag er wel heel... strak uit, hoor. Ja. Ik bedoel, strak in de zin van streng. Ja. Ik heb nee. schilderijen van haar gezien. Dus niet ja. echt dat je zegt een heel. niet zoals jij hier nu tegenover mij zit, nogal vriendelijk. Zij ziet er veel strakker uit. Nou, ja, ze ziet er heel streng uit. Terwijl ik wel voel dat het een warme vrouw is in haar brieven. En dat ze... dat schilderkunst van dat moment misschien ook. Ja, ja. Portretten altijd ja dat schilderij van haar is gewoon niet een mooi schilderij. Ik geloof ik lelijk eigenlijk ja. Het is heel jammer, want dat schilderij hangt daar in de galerij... en het is eigenlijk een van de minst flatteuze schilderijen die er hangt. Ja. Ja, ik heb wel gezocht of we ook andere afbeeldingen van haar konden vinden, maar... Dat is ze gewoon niet. Nee. Ik, ik vind het, ik wil eigenlijk niet geloven dat ze zo is zoals ze daar geportretteerd staat. Maar wat je eigenlijk dus net zegt is, ik ben eigenlijk de kasteelvrouw geworden... Ik ben zo in die huid gekropen van die Margaretha... dat ik haar bijna ben geworden. Ik weet alles van die vrouw. En dan gaat die stomme Peter Greenway. die gaat er met de eer van door. Richt, richt jouw jou woede of frustratie zich... ook of, of hoe je het ook wil noemen, het gevoel wat dat teweeg brengt... richt zich dat ook wel eens op je man zelf? Dat je denkt, nou, hoppel nou eens op, ga weg. Uh, nou ja, ik heb tegen hem gezegd toen met de opening... van: je mag tegen niemand praten. <lacht> mag wel zitten en rondlopen. zielig. Maar als iemand wat zegt, dan zeg je niets terug. En dan maar heeft nee, hij zich aan. Maar... Daar houdt hij zich aan. Uh, uh, maar ik heb ook gehoord dat hij dus nu nog wel eens in het kasteel loopt... en stiekem dingen verandert die jij bedacht had. <lacht> nee, dat doet hij niet. Nee? Nee, nee, nee. nee Ligt nee. je hier, lig je daar? Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee, nee dat mm. doet hij niet meer. Uh, nee, mijn woede richt zich niet meer naar Pieter. Dat zou gewoon niet uh, correct zijn. Het is uh, iemand die me ontzettend ondersteunt. En uh, ja... Aan wie jij ook... Op jouw beurt natuurlijk ook weer veel te danken heb waarschijnlijk ja. of niet? Nou, alleen al de inspiratie. Ja. ons leven, mijn leven staat nooit stil. Never the moment. Uh, het is, uh, ja, ik wil hem nou niet zo heel erg ophemelen, want het is mijn man. Het is zo'n ontzettend inspirerende man. Hij leest veel en ja, de gesprekken die we hebben, en, en het gaat altijd diep en het gaat altijd ergens over. En hij probeert me altijd verder te duwen. Dus uh, hij, zit, hij is gewoon helemaal. Ja in mijn leven vervrongen. Wij zagen dat jij uh, uh, op Second Life... Uh, wat niet voor niets Second Life heet... Uh, eigenlijk een andere identiteit hebt uh, verworven. We ja. dachten, ja, dat is natuurlijk ook een manier... om aan Greenway uh, te ontsnappen. Ja, ik aan heb... de naam, hè, de vrouw van Pieter, Pieter Greenway. Greenway. Ja, nou, te, omdat ik daar dus ontzettend veel last van had... en uh, ik ook naar mezelf iets wilde bewijzen van... Uh, ik kan ook uh, zonder Pieter uh, iets nieuws starten. En ik ben heel erg geïnteresseerd in nieuwe media en animatie en, en hoe je uh, machinema's maakt. Dat is machinema's dat zijn uh, uh, videoanimaties die je op het web maakt. Dus ja. die je met pixels maakt. Dus die ja. je schiet niet in het echte leven. Je, je, je filmt niet in het echte leven, maar je filmt op het web. Ja. Of op dingen die je daar maakt. En... Uh, toen heb ik een personage aangenomen, dat heet Roos Borkowski. En ik ben begonnen met een verhaal over Sousa Bubble. Dat is, dat is jouw personage? Sousa nee, nee, Roos Borkowski is mijn personage. Ja, juist. En mijn verhaal gaat over Sousa Bubble. Ja. En dat, uh, dat, dat is een karakter. En daar heb ik een, een heel lang gedicht over geschreven... Um, en dat heeft zich ontwikkeld en uh, dat is een soort cult geworden. Ik heb nu in uh, afgelopen november hebben we met Sousa Bubble het uh, Science Museum in Warschau geopend met een hele grote projectieshow aan de buitenkant van het uh, gebouw. En uh, dat was voor mij wel uh, een soort van uh, victory. Ik zie ze hadden van, nou, ik keek van scratch. Ik heb het helemaal zelf gemaakt. Ik heb de animatie helemaal gemaakt. Ik heb wel met, met, uh, met Elmer, de Leupen, de editor de, het geëdit. En, en uh, het één groot ding gemaakt. Maar... Uh, uh, Dit is van mij. Zoals bijvoorbeeld is van mij. Laten we even luisteren hoe ze zichzelf voorstelt. <laughs> My name is Susa. We come in pairs. One, Susa. two, Susa. I am up, I am down, I am right, I am left, I smile. Die stem, waar heb je die vandaan? Ja, dat ben ik. Ben jij? Ja. Met een hele mooie, frisse kinderlijke lach. Dat is mijn dochter. Dat is je dochter? Ja. Dat klinkt prachtig. Ja, ik heb namelijk ook zitten lezen daaronder dan, uh, toen ik dat filmpje bekeek, van... Hoe wordt er op gereageerd? En er wordt eindeloos op gereageerd door allerlei liefhebbers... die, die echt helemaal in dat Second Life uh, zitten. Maar gek genoeg popt dan af en toe toch weer die verdomde naam van Peter Greenway op. Is het nou wel helemaal gelukt om in het Second Life... een echt uh, andere identiteit aan te kunnen nemen waarin... Greenway helemaal buiten zicht. Verdwijnt. Nee, dat, is, dat, is, dat lukt niet. Helaas is dat niet gelukt. Want die populariteit heeft ze wel aan zichzelf te danken. Ja. Aan jou dus. Nou, en omdat ik met. Uh, uh, wat, wat ik heb gedaan met Sousa Bubble is dat ik heb het een open source karakter gemaakt. En dat betekent dat andere mensen. met mijn verhaal en met dat karakter. als ze daar maar wel trouw blijven aan het, aan het beeld. Uh, hun eigen verhaal mogen maken. Dus daardoor is het een soort cult geworden. Heel veel andere mensen zijn ook filmpjes gaan maken. Ja. En uh, met Sousa Babo maak ik zelf ook filmpjes, die machinema's. En die machinema's die worden dan uh, nu. Uh, ik ben bij de expo in uh, Shanghai door de Spanje uh, uitgenodigd uh, met mijn eerste filmpje. Dat overviel mij ook heel erg. En dat werd daar een enorme hit. We gingen, mensen kwamen daar echt uh, speciaal voor Sousa Bubble naartoe om haar te zien. Het was een heel kort filmpje van drie minuten. En, uh, dus De missie, missie geslaagd. Missie toch? Ja, en, en maar die filmpjes, die worden nu op allerlei festivals met nieuwe media en filmfestivals, waar nu ook die categorie is, worden die vertoond. En op een gegeven moment is iemand daarachter gekomen dat. Uh, dat uh, Pieter Greenway mijn man is. En op een gegeven moment uh, uh, las ik hier in de Uitkrant in Amsterdam... dat Peter Greenway Sousa Babbel maakte En uh, uh, dat heb ik ook op andere plekken. En dacht ik, oh mijn god, zelfs daar gaan staan, we, we weer. Daar heeft hij echt helemaal niets mee te maken. Maar ja, het is blijkbaar ook heel uh, charmant... om het hem of haar aan hem toe te schrijven. Ja, ook omdat er natuurlijk altijd aan dat Second Life... iets heel geheimzinnigs uh, kleeft. Van, wat is de ware identiteit? We wil wilde echt te op gaan staan. Ja, en... ze hebben heel lang gedacht dat Pieter, Pieter Gunnar Rospokowski was. Ja, ja. ja. Nou ja, hoe dan ook. Dat gaat misschien binnen dit leven ook niet meer lukken... om helemaal los van hem te komen, wat dat betreft. Hè? Qua reputatie. Kwam, misschien helemaal niks meer met hem doen? Um, is dat denkbaar? Nee, want dan, uh, dat is niet wat ik wil... Ik, ik vind het. Voor mij is het een enorme rijkdom om met hem te werken. En ik kan mij eigenlijk niet een betere tekstschrijver voorstellen dan Pieter. Ik, ik voel zijn tekst. Hij komt met zijn tekst en ik begrijp wat de bedoeling is. Ik weet ook wat ik eruit kan halen, hoe ik het kan inkorten. Het is niet een tekstschrijver met een ego. Helemaal niet erg als ik het anders wil of korter maak. Dus het is, het is een genot. Als ik het niet weet, dan, dan ga ik met hem erover praten. En kijk ik, ga ik, hij is echt mijn klankbord van hoe kan ik tot een oplossing komen. Um, en dat is voor mij belangrijker dan mijn verdriet na een première dat ik niet de credits krijg. Ja. En ik, dus dat... het is dan toch eigenlijk min of meer drieetjes slikken en accepteren ja. en door. En liever dat? dan dat ik uh, moet besluiten om het niet meer samen met hem ja. te doen. Want dat is eigenlijk elke keer Pieters' antwoord. Hij zegt: ja, als je zo verdrietig bent. En uh, doet je zoveel pijn. Waarom, waarom gaan we hiermee door? Je kan verder toch ook. Hè, kijk naar Sousa Bubble en, en elke keer denk ik van nee, dat is niet wat ik wil. Ik vind het heel fijn om juist dat wel samen met hem te ja. doen. Ga, wat zijn de plannen voor de, voor de. Want, want je bent avontuurlijk ingesteld. Je hebt altijd hele grote projecten onder je hoede. Nou ja, grote in fantasie Sio, vooral. Hè? Ja, ja uh, nou, maar uiteindelijk worden ze dus ook groot. Kasteel Amarel vind ik uiteindelijk toch ook echt een groot project. Ja, dat is heel groot in alle opzichten. Zicht, uh, en, ja. en ook de Sousa Bubble uh, in Polen, dat werd uiteindelijk ook echt groot. Ze hebben een publiek van 25.000 mensen gehad en alle straten waren afgezet en dat, was, dat vond ik echt zo kikken. Dat was zo bijzonder om dat daar te doen. En dan uh, heb ik met 250 mensen van Warschau uh, een dans gemaakt. en hebben we dat uh, kasteel, museum geopend. Um, ja, wat ik uh, heel graag wil gaan doen... Uh, is uh, met Sousa Babbel uh, een, uh, een muziektheatervoorstelling maken... bij de Nederlandse Opera. Dus daar ga ik Pierre nu mee lastigvallen. Uh, uh, om Pierre die, die al jouw kwaliteiten ook al kende voordat Peter Greenway überhaupt in zicht was. Ja, ja, ik denk als ik zou moeten zeggen door wie ik het meest gevormd ben. Uh, want nu wordt er natuurlijk vaak ook gezegd van nou, wat je, jouw werk lijkt heel erg op dat van, uh, van Pieter. En denk ik als mensen heel goed kijken dan kunnen ze zien dat ik uh, echt een kind ben van Pierre Audi. Dat, dat hij ik, door hem ben ik echt geworden wie ja. ik ben. Hij, hij heeft, heeft jullie zo... overigens wel aan elkaar voorgesteld. En ja, hè? hij heeft ons aan elkaar gekoppeld. Maar mijn gevoel voor theater maken en hoe ik kijk... en uh, het leren kijken naar theater en het luisteren naar muziek... dat is gewoon uh, door hem gekomen. En Sousa Bobbel op, op toneel bij de Nederlandse opera... dat wordt dan een concrete, een concrete figuur... Ja, ik wil het... Second nou, life wordt een concreet Maar nou, het, het verhaal van Sousa Babo is is een verhaal van nu. Het gaat over uh, uh, uh, het, het zoeken van balans. Uh, uh, de vragen die Sousa stelt is: uh, uh, why is it hard to love? en uh, uh, why is there something? Why is there not nothing? En uh, dus het zijn hele grote levensvragen die ze en stelt. vragen. Ja, ja. En die ze die ze probeert op te lossen. En uh, dus. Um, en daaraan, ook daarin dan zeggen mensen wat dom. Maar wil ik toch ook weer met Pieter gaan samenwerken. Omdat ik, ik, ik wil de vraag van Sousa en, en, en het pad wat zij bewandelt. Uh, uh, nou, het is te, te lang om uit te leggen. Maar het pad wat zij bewandelt. Uh, koppelen aan, aan uh, tien andere grote levensvragen. En die vraag heb ik aan Pieter gesteld. van Maak voor mij die tien vragen. En die wil ik dan door het verhaal van Sousa Bobbel heen snijden. En het verhaal van Sousa Bobbel wil ik met 33 vrouwen gaan vertellen. Ik geloof dat ik je dan gewoon weer uitnodig. Ja, heel fijn. Ja, dat vind ik ook heel fijn. Ja. Dus doe dat. We gaan dan uit, tegen de tijd dat de première is... dan uh, rechtstreeks van de rode lopen kom je hier dan gewoon naartoe. Jij gaat nu in de laatste minuut van deze uitzending... in de finale aan jouw tegel werken, hoop ik. Dan vertel ik even dat na ons twee dingen komt. Dan, we, uh, dan hoor ik een gesprek met hoogleraar Milieukunde Klaas van Egmond... Uh, die uh, binnenkort een stille antimaterialistische revolutie uh, aankondigt. En Esther van Wegen van Cordeed over de weg naar onafhankelijk zuid soedan Dat zometeen na acht uur in twee dingen. Ondertussen wordt er druk geschreven, druk geschreven aan de tegel van Saskia Boddeke. Wat zet je erop? Ik heb het in het Engels gedaan, want ik, ik kan niet een goede Nederlandse vertaling vinden. Uh, there is no such thing as history. There are only historians. Ja, pas perfect bij Amerongen, kasteel Amerongen. Het is echt een belevenis. Ik vond het heel leuk dat ik daar mocht zijn en ook leuk dat jij hier was. Dank je wel. Dank je wel. Dank mevrouw Boddeke. Dit was aflevering 2309. Wij zijn er maandag weer. Tot dan. Radio 1. Kunsthof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Aegemenes, beter bekend als AGM, kraakt begin jaren zeventig kluizen met zijn thermische lamp. Pak dus de duimen, wijsvinger, pak je hem op en uh, werp je hem naar binnen toe. Als dus je kan in principe wel zo licht zijn, dan kan ik gewoon vier mee pakken in één keer. Dat is met Bernard Heiting gebeurd, dat hij zo met een stok door zijn hand ging. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom zondag kwart over zes in Instituut Itzarda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Noordsea Jazz nog een keer beleven? Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Kom genieten van Sting, Stevie Wonder, Earth, and Fire, Juan Luis Guerra, Young Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNoordseaJazz.com. Leugenachtige ladyboys op de Filipijnen... een zelfverzekerde pick-up artist in Los Angeles... en een drogerende verleider in China. In VPRO's Metropolis een rondje verleidingstips van Casanova's die het kunnen weten. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Metropolis, vanavond om 9 uur bij de VPRO op 3. Metropolis. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao Dit is Radio 1.